Dit is er een van u. Ah, oh ja, nou ik heb van dichtbij zien. Ja, dat is een van die hele dure. Daar heb je een kopie aan gehad. Ja, ja, het is goeie. Uh, waar wil zijn hoogheid me over spreken? Dat zal u zonder twijfel vertellen als u binnen bent. Ah, kom op, vertel het me dan nou maar. U weet dat ik dat niet mag. Ik respecteer het vertrouwen van de kolonel. 70 pond kort in mijn kus? Hey, <laughs> nou. Bedankt dat u het me gezegd hebt, kapitein. U, u weet dat ik zoiets niet gezegd heb. Als de kolonel dit zou horen, dan...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 Nog eens drie pond. <kijnt> Moet tussen de voering van mijn jasje gekomen zijn. Ik had ze bijna over het hoofd gezien. Dank ja, u. 66, 65, 68, 69, 60, 70. Ja, <kijnt> lijkt in orde te zijn. Teleurgesteld? Tuurlijk niet. Prima. Dan ga ik nu maar naar mijn kantoor, Carlonel. Nee, ga maar, zitten, Derry. Er is nog iets anders. Hè? Misschien wilt u het overnemen, Suzanne Passersen? Zeker, Carlonel.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 Wie was die vent? De City. Aan de andere kant van de bar. Ja, die ken ik. Vriend van je? Nauwelijks. En ze hebben er ook flessen sherry gegapt zijn? Geinterseerde sherry. Misschien, als de prijs redelijk is. We praten straks verder. En hij komt hierheen. Goedenavond, paas en hè? Derry. Wat hoor ik net over goedkope whisky die je probeert te verpatsen? Die grote mond van jou brengt je op de een of andere dag nog eens in de moeilijkheden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 Het ballonnetje klapt maandag uit elkaar. Daar ziet het wel naar uit, Sergeant. Nou, dan moeten we ervoor zorgen hier zondagavond weg te zijn. Jammer, ik hoopte voor ik wegging nog één echte grote slag te slaan. Grace? Ja? Voor mij nog eens hetzelfde en een biertje voor de corporaal. Avond, corporaal. Hallo, Grace. Ik was vandaag nog op ons oude lievelingsplekje, Grace. Oh. Alsjeblieft, corporaal, pak die van de Sergeant ook even aan. Ja, oké. dank je. Dank je.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 Kende u, Grace, dan tijdens de oorlog als sergeant? Ja, niet zo goed als ik gewild had. Was <laughs> Ze was toen een mollig knap vrijwilligersetje dat de boeren hier heel... <laughs> Haar pompoenen waren het voorwerp van veel afgezien in de kazerne. Ja, <laughs> Die, dat kan je wel zeggen. En hoe staat het met het betalen van de drankjes? Nou, zo feind ben ik niet, Grace. Ja, alsjeblieft. Hou de rest maar. <lacht> dat is te kort. Yes? Ja, is te lijn.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 Hoorde ik een einde naar beneden komen? Ik dacht dat mijn laatste uurtje geslagen gaat. Recht voor me, een enorme klap. Geen explosie, alleen een klap. Het hele gebouw schudde onze grondvesten. Ik moet er niet meer aan denken. Een week lang hebben we gegraven en gewroet. Maar we hebben hem nooit gevonden. En waarschijnlijk ligt hij er tot op de dag van vandaag nog. En, en dat gebeurde buiten de goudkluis, zei u, sergeant? Ja. Hoezo?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 Wat zou er nog allemaal moeten gebeuren? Uh, het is ondergronds. Je zou er een tunnel naartoe moeten graven. Jezelf naar binnen blazen, de alarmsystemen onklaar maken... en dan door het politie slippen. Dat is alles. En toch denk ik dat het ons lukt. En hoe? Stel u zich voor. Alleen maar voorstellen, hè? De werklui leggen als ze morgen aan het werk gaan...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 U Hier volgt maar de mededeling van de Roemenië. Meneer Robson, kom u maar! Er is iets dit gebied is dus een bom. Er Er dreigt mogelijk gevaar. U moet dit gebied onmiddellijk verlaten. Hier volgt de mededeling een de Er is een stadje. Er is een stadje. Er de een stadje. Er doorloop, een is Ja, de derde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 Alles materiaal van de volgende is terug in de kluis, meneer Uitzekend. Nou, ik denk dat we het vandaag wel gehad hebben. Z zet een tijdslot op, maandagmorgen, half negen. Ook voor elkaar. Uh, hoe ver zijn ze met de medailles gekomen? We uh, zijn zij er al vijf klaar. Als we maandag weer kunnen beginnen, dan krijgen we het voor elkaar. Goed, uh, als je het uh, klokslot hebt ingesteld, maak er dat je wegkomt. Ja, meneer. Want de regels schrijven voor dat ik de laatste ben die het pand verlaat. Er is buiten ook een wc, Jenkins. Laten we nog niet allemaal wachten. Doorloop, alstublieft. Loop nog eens. Wat staat toch mensen. Dank u zijn er geloof ik voor, Prima. Een beetje meer pit, Fraser. Ja, we ja, moeten ja, nog ja. een heel hand. Ja, corporaal. Overal, manager. Hallo, sergeant. Komt u ons handje helpen? De meerdere levend de hersens niet te spieren corporaal. Yes. Alleen zijn aanwezigheid al zet zijn mannen aan tot grotere inspanning.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 moet daar boven eigenlijk geen schild wachten? <gül> en natuurlijk niet. Hoe minder mensen erbij betrokken zijn, hoe beter. Ja, Trouwens, wel. de politie ja. laat niemand door. Nee. En zeg, is uh, iedereen naar het gebouw? Iedereen. Het was zo uh -huh. indrukwekkend. Geen spoor van paniek. Poepoe. Ik ben er trots op, Britten zijn. Hey, hey. Nou, nou, nou, nou, nou. Zeg, uh, sergeant. Ja. Even uitblazen hoor. We moesten ja, namelijk nou eens dus met dat schutten op. beginnen. Met dat schutten? Ja. Dat stutten? Met het stutten? Ja. Ja, ah, dat is goed ja. Ach, ah, Sergeant, zou u van dat hout naar beneden willen gooien? Ja, dus het is, het is niet op mijn kop, hè. He. Is dat alles wat je is, hebt meegebracht? Ach, is dat, dat is toch dat... meer dan genoeg. Meet u het maar na. Niet tegen mij had. Die minder dan geen tijd hebben bij de kluis. Sergeant, je zwijt er Een rund. kijk op! Goedemorgen, Sergeant Pastersen. Mooie dag vandaag, vindt u niet? Verkelijk. Ik zoek Sergeant Derry. Schijnt niet in zijn kantoor te zijn. Nou, voor de verandering hebben we eens werk voor hem gevonden. Hij is bij Consolidated Silversmiths. Waar? Oh, u moet er toch wel eens van gehoord hebben, dat uh, grote witte gebouw op het uh, industrieterrein in het noorden van de stad. Oh, ja, dat ken ik. Oh. Wat doet hij daar? Een bom opgraven. Werklui zijn daar op een oude Duitse blindganger gestoten... en onze expert, Sajon Derry, is hem aan het demonteren. Durf te wetten dat dat een koffie naar zijn hand was? <laughs> hij meldde zich zo waar als vrijwilliger. Hmm? Consolidated silversmith? Hmm. Uh, die handel in edele metaal is het niet? De meeste dingen die we hier van dat spul nodig hebben, worden daar gemaakt. Ik vraag me af of ze Derry het erg zou vinden als ik daar eens een kijkje ging nemen. Het lijkt me fascinerend expert aan het werk te zien. Het heeft wel wat hij doet. Hij ja, kan er beter zelf even ingaan om het te controleren. Dat zou ik niet doen als ik u was. Dat is niet groot genoeg voor u. Denk om die zijkanten. Kom eruit, sergeant. De hele boel komt naar beneden. Ja, maar ouwe jongen... ...waarschijnlijk dat ik niet zo slank ben als jij. Ja, dat geeft niks, sergeant. Nou, hoe groot is de schade? Ja, dat kon erger. Sergeant... Als u iets anders te doen hebt, dan klaren Frezer en ik een meidje ondertussen even. Hé, hey, ik, ik help jullie. Alsjeblieft, sergeant. Uh, uh, goed dan. Uh. Kom op, Frezer. Yes. Pak een schip. <coughs> Moeten die mensen niet wat meer naar achteren, inspecteur? Je hebt gelijk, Bradford. Agent!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 Order van Frazer. Ze smoren het geluid en houden de luchtducht tegen ze. zand ik wil er in één keer doorheen. Als je maar een goede, goede reden hebt, ik verhelp. Wat is er? Zie ik er goed uit. Hoezo? Er staat een televisieploeg boven. Jongens, dit gaat de geschiedenis in als de misdaad van de eeuw. Drie kwart miljoen pond en ongemunt goud en zilver op klaarlichte dag gegrapt. En met medewerking van de politie. Ah, het is werkelijk uniek.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 Zo. Alles in orde. Ja, tientallen van u. Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, tien. Ze komen eruit. Ik ben die kijker. Ja, een ogenblikje, meneer. Ik, ik geloof dat er wat gebeurt. Ja, dat is nou precies waarom we hebben, Wil. Niet als alles voorbij is. Alsjeblieft. Nee. Twee zijn eruit. En daar is de derde. Ze gaan achter de wal liggen. Dan moet de ontploffing zo komen. Liggen, allemaal Liggen.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 Als je me vertelt hebt dat het iedere zandzak die erin stopten, er ook weer uit moest, was ik op een strepen gestaan. Het zijn er niet veel meer. Dat zeg je al de hele tijd mannetje, maar ik weet hoeveel ik erin gegooid heb. Het <tie> <tie> dak wordt een beetje kant. Hm, ik zal even gaan kijken. <tie> ja, het is niet geweldig, maar het houdt wel. <tie> Er is hier beneden zoveel stof en vuiligheid, dat ik geen donders zie. Ja, is het wel genoeg, ze Ik denk dat ik erna wel doorheen kan. En is het zeker? Hij weet wat hij doet. Ah, het is niet nodig de hele boel te laten instorten, omdat hij haast heeft. Het is wel goed, ik red het wel. Nou zullen we het gauw weten. Ja. Kom op, vrezer. Schiet op. Help hem even. Hij komt eruit. Ah. Ja. is Zij Zijn we er door of niet? Zijn we zijn er door. Zijn we hier soms naar op zoek, sergeant? Ah. Een bar goud? Vrezer, <laughs> je bent een krankzinnig genie. <laughs> nou moeten we alleen maar even inpakken en wegwezen. Sergeant Terry! Nee. Het is Parsonsen. Wat moeten we doen? Geen hey, paniek. Jullie blijven in de tunnel? En ik zal proberen hem af te boeien. Sergeant Terry! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Blijf daar! Ik kom naar de boven. Dat uh, hoeft niet. Ik kom al naar beneden. Oh. Wat is gebeurd? Tommen, een instorting. Vooruit. Help hem. Pazersan! Pazesan, waar ben je? Hier, beneden. Oh. Oh. Je kan voor ik kan van de domme niks zien. Alles goed met je! Nee! Er is iets op me gevallen. Ik geloof dat het die ellendige boom van jullie is. Nee, die van ons ligt hier. Kun je hem zien, vrezer? Wacht even, ik heb een zaklantaarn. Grote gode. Wat is er? Die boom. Waar u veertig jaar geleden naar gezocht hebt. Ik geloof dat Sergean Paarsensen hem net gevonden heeft. Nee, waarschijnlijk. Die omvang. Hij speelt groter dan de onze. In ieder geval ouwe. Blijf daar niet zo staan jullie. Gaal we eruit. Blijf doodstil liggen houden, jongen. Probeer niet te bewegen. Als dat verdomde ding de lucht ingaat vertelt niemand van ons het na. Wat denkt u ervan, sergeant? We kunnen dan daar niet laten liggen. Weet je, dit zou wel eens geluk bij een ongeluk kunnen zijn. Het houdt hem een poosje bij onze nek. Ik ga naar beneden en pluts een beetje aan die bom, terwijl jij en Vlees de kruis leeghalen. Oké, okay. met een beetje geluk kunnen we dat toch voor elkaar krijgen. Oh, oh. Oh. Oh. Oh. Nou eens even naar je kijken, oh, oh, oh, het, het is mijn been. Oh. Probeer je voetjes te bewegen. Oh, ah, ah, ah, ah. Volgens mij is hij gebroken. Uh, kan je dat ellende ding niet van me afhalen?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 Een ontsteker en een kleine overdrachtslading. Uh, wat is dat? Goed zo, jongen. Je kan me alles vragen wat je maar wilt. Kijk, de ontsteker ontsteekt de uh, overdrachtslading, die explodeert en dan detoneert de hoofdlading. Uh, het gaat net zoals met een lucifer die het aanmaakhout aansteekt. En dat aanmaakhout gaat op zijn beurt de kolen weer branden, uh, snap je? Ja, ik, ik begrijp het, ja. Uh, uh, wat ben je nou aan het doen? Ik schraap het vuil eraf en probeer de ontsteker te vinden. Nou, ja, we wel eens een schoonere bom kunnen uitzoeken. Ah, deze. Toen jij je voor het hoor, Oh, die verrekte merktekens zijn onleesbaar. Ja, wat, wat kan jij dan opmaken? nou opmaken? Wat voor ontsteking het is. Maar ik zal verder gaan met mijn opvoedkundige verhandeling. Oh. Luister goed. In het algemeen gezegd waren er twee typen ontstekers. Nummertje 1 werkte direct of met een zeer korte vertraging. En dat was dan het zogenaamde schoktype. En nummertje 2 was een tijdontsteker. De tijdontsteker werd geactiveerd door een klok die was afgesteld op een bepaalde tijd. Kun je Nou, die klok begon vrolijk de minuten weg te tikken tot de tijd om was. En dan... Poep.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 je lijkt me nogal een sportieve kerel, Miss Jan. Jij mag kiezen. Linker of rechter. Uh, idiot! Weet jij dat dan niet? Ja, dat mag je toch niet zo dik, man. Uh. Het maakt niks zijn. In dit soort condensators blijft een lading geen veertig maanden goed. staan veertig jaar. En is al langzaam ook net zo dood is die goede We dodo. Nee, we moeten de hele boel eruit halen en dat is een heel verraderlijk karwei'tje.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 Oh. We hebben je er nou gauw uit. De klaar is onderweg. Ja, dat blijft de klaar toch. Dat is niet zo ongeduldig. Oh. Ah, het goed allemaal over. Deet je achteruit, ja. Ho, oh, oh, ho, jongens, niet snel. Kalm aan, links, links, ja. Ho, oh, maar, dat is hem. Slij hem naar links. Hartje links. Hartje recht. Ho, hou het zo. Dat is precies raar. zwaaien naar de mensen jongens zwaaien en lachen lachen naar de tv camera's en... En kijk die Robson is zwaaien graag gedaan meneer robsen wat een verkeerde ik zou die graag eens eens goed staan aan als die maandag de moet zou ik geloof niet dat een klein beetje meer snelheid ons op dit moment kwaad zou doen corporaal. Als je daar gaat, corporaal. het kan nou wel wat langzamer. Want we stijgen haast op. Langzamer zeg ik toch. Kijk uit! Sorry, Sergeant. Ik wil alleen maar zo snel mogelijk de print eind in de buurt zijn. Ik wil zeggen, dat bij die laatste schok het goud eraf zou vliegen. Nou, daar hoeft u niet bang voor te zijn. Fraser klemt zich daar achterin met alle krachten aan vast. Eh.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 Wat is er aan de hand, Fraser? Seksjant. Die bom. Moet dat ding tikken? Tikken. Wegwezen! In Iedere grap op, vlag! U zei dat u de ontsteking eruit had gehaald. Idioot, ik ben. Ik had hem moeten controleren. Er waren er twee. Jullie blijven hier. Wat gaat u doen?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 Dus, Jan, dat u in staat om een verklaring af te leggen? Nee, dat ben ik niet. Ik ben gewond. Nee. Ik. ik. ik heb. pijn. Ik, ik ben erg zwak door al dat bloed dat ik verloren Ja, goed, goed. ik hoor het Nou, tot jongen. Draag die metaljes op de rechtzitting. Die halveren vast en zeker onze straf. Ik doe de groene vrezen. Ja. Kijk uit. Nou, Laat uit. Ja, Laten ja. we dat laten. Voorzitter. Hij heeft er gebroken mee. Oh. Zo, oh. een vriend van u, om uw gezelschap oh. te houden. Zo, Sergeant Terry. Parsesum. Oh, nee. Agent, ik voel me een stuk beter. Breng mijn kleren. Ik ga met u mee. Ik leg op het bureau wel een verklaring af. Zuster, wat is mijn broek? Zuster!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 Waard en een inspecteur, Frans Koppers en Sejan Derry, Wim Wama. Technische realisatie, Bram Hengeveld en Raymond van Marseveen, regie, Hero Muller.